dag 8 maart 2018. Dit is de Battenvieren-podcast. Vandaag hebben we het dus niet over uh, politiek, uh, of misschien straks wel, uh, en ook niet zozeer over filosofie, maar we gaan het vandaag over de schone kunst hebben. Ik ben hier met uh, misschien wel een van de weinige kunstenaars die tijdens het schilderen naar de Battenvieren-podcast luistert, met Hans Versveld. Uh, realistisch schilder, mag ik het zo zeggen? Ja, dat klopt. Uh, kan je wat vertellen over je werk en over je achtergrond? Um, ja, ik zou het nog, nog specifieker impressionistisch noemen, maar het is wel realistisch. Maar ik schilder, dat is omdat ik bijna altijd te plekken werk. Dus ik schilder buiten, meestal buiten. Dus dan moet je snel werken en dan vang je, probeer je toch een soort impressie te maken van wat je ziet. Ja, we zitten ja. hier omringd ja. door, door je werk en je schildert dus in midden in het centrum van Amsterdam uh, en ja. andere grote steden. Ja. Uh, ook wel aan het strand, dus ja. op allerlei plekken, in bijlanden, uh, dus uh, overal. Ja. En uh, er zit ook een bepaalde dynamiek, denk ik, aan, op, echt op locatie schilderen. Ja, dat, dat is heel anders dan op mijn atelier. Want de afgelopen maanden heb ik uh, op mijn atelier geschilderd en... Um, dan maak ik grote werken en die zijn, ja, dan heb je toch meer tijd en meer rust. Maar dat is naar aanleiding van dingen die ik buiten maak. En als je buiten werkt, dan, dan, ja, dan heb je gewoon te maken met de omstandigheden. Dus in de stad is het druk, in, het, in de, in de polder is het rustig. En als het waait, heb je last van de winter. Dus je krijgt alles mee en het speelt toch mee in het schilderij. Ja, ja, en mensen kijken ook mee? Ja, als ik uh, in de stad schilder, dan ja, ontkom je er niet aan. Dus dan weet ik dat en dan stel ik me op in. En als ik uh, in de polder schilder, dan, dan wil ik ook echt rust. Dan, als er dan één iemand komt kijken, vind ik dat eigenlijk, eigenlijk al best wel storend. Terwijl in de stad, dan komen er ja, een soort constante aanwas. En dan, uh, ja, dan weet ik het en dan stel je ja. erop in. Ja, en wat is er dan anders aan, aan de schilderen als mensen op je vingers kijken? Um, ja, dat je sneller naar een mooi resultaat wil. Omdat je dan um, op een gegeven moment, je wil, of, of je nou wil of niet, je, je hebt toch het gevoel van ah, het moet mooi worden. Want als je daar staat te prutsen, dat, dat is ongemakkelijk. Dus, en als ja. je op een gegeven moment iets moois, als er resultaat te zien is, dan wil je dan... Ja, dan is het makkelijker. Dan wordt het prettiger. Dan zeggen de mensen van, ah, dat is mooi. En dan, dan heb ja. je... Dat, dat, ja, dat is, zo werkt het gewoon, dat gewoon. Ja, als je dan ja. een, een uur gaat werken aan een bepaalde kleur blauw. dan, dan Precies. Heb, dat, ja, heb je toch ja. het idee dat mensen... Ja, een beetje niet, verbaasd aan te ja. kijken. Ja. <laughs> wat is hij nou aan het doen, zeg maar. Ja. ja. ja. ja. Dus dat... Ja, en, en uiteindelijk is, wil je ook in de natuur een mooi resultaat maken. Maar dan, dan voel je toch iets meer rust. Ja, ja. Ja. Kun je voor de luisteraars die misschien wat minder bekend zijn met het begrip uitleggen wat impressionisme is? Um, ja, letterlijk. Het is een indruk. En, uh, de impressionisten probeerden, probeerden een indruk te maken van de werkelijkheid. Daarvoor had je meer de romantiek. Ja. En die werkte vaak... Ja, de olieverf maakten ze op een uh, Aquarel maakten ze wel ter plekke vaak. Of uh, tekeningen met biester of met houtskool. Maar olieverf maakt het een atelier en dan krijg je toch, ja, het is eigenlijk als een fotostel met een hele lange sluitertijd. Oh ja. En als je uh, impressionistisch werkt, dan wil je eigenlijk een schilderij maken met een hele korte sluitertijd. Dus dat je echt het moment pakt. Dat is gewoon letterlijk impressionisme. Ja, ja en is maar, dat, uh, dat, dat is niet tekenend voor de huidige tijd, denk ik, in de kunstwereld. Nee, nee absoluut niet. Nee, het is wat dat betreft, het is, het is niet vernieuwend. Wat, is de, wat, waren de, wat waren de hoogtijdagen van het impressionisme? Um, ja, het begon bij, in 1850, toen de tubeverf werd uitgevonden. Toen werden, konden we schilders in één keer werden ze mobieler. Yeah. Dus gingen ze naar buiten toe. En ja, ik denk zo in 1910. Toen, daarna had je nog steeds goede impressionisten. Want zoals Walter, die was wat later. Dat is een Amsterdamse impressionist. En die is niet zo bekend. Die zat niet zo in die, in die echte... Kring, zoals, ja, de, de, die, iedereen, die iedereen wel kent. Monet, Renoir. Dat, dat was echt de, de hoogtij. En dat is bekend. Maar daarna had je nog heel veel andere impressionisten... die wel heel goed waren. Ja. Dus Je moet eigenlijk zien, in 1850 begon het. Met uh, Corot. Jongkind en zo. Dat soort schilders. En die, die hebben ik de aanzet gegeven. Daarna uh, zijn Monet, Renoir... Sisley, Pissarro, die zijn er echt... Ja, die hebben het echt tot grote hoogte gedreven. En daarna kreeg je meer ja, de avocado Dat werd toen, kwam toen in zwang. En impressionisme bleef wel... maar het werd minder zichtbaar eigenlijk. Ja, voor, ja. Voor het, in, in de kunstwereld dan. Dus je zegt... van de goede schilders waren er wel... maar ja. er werd aandacht besteed aan nieuwe... Ja. vormen, zeg maar. dus Het, het ging meer richting avant-garde. Ja, ik denk het wel. En, maar kijk, in de tijd van het impressionisme... had je ook weer hele goede, echte klassieke schilders. En die waren hm. toen nog wel bekend, Maar die zijn nu weer wat meer vergeten. Omdat als je aan de 19e eeuw denkt, denk je aan impressionisme. Meer ja. aan de iets ja, andere stromingen dan, dan het echte hele traditionele. Terwijl die academies ja. waren toen nog heel traditioneel. Oh, ja. ook, ook heel goed, zoals in Antwerpen. Dat was, dat was echt hoge kwaliteit. Maar het is, ja, want je hebt zelf ja. in Antwerpen gestudeerd. Tenminste ja. onder meer. Ja. Uh, en en wat, je, wat je met goed niveau bedoelt, is dat, uh, dat er behalve de kunst ook echt het ambacht wordt uh, ja aangeleerd zeg maar. Dus echt de techniek achter het schilder van hoe maak je uh, een goed olieverf schilderij of hoe schilder je in de traditie van Rembrandt of uh, ja. uh, dus hoe je het technisch uitvoert. Um, het gaat nu natuurlijk wat meer richting ja, de conceptual art misschien. Ja. Uh, doet de techniek er minder toe, maar is het vooral het vernieuwende of de boodschap die er toe lijkt te doen, tenminste ik weet niet of je ja. het zelf ook zo ervaart in de kunstwereld. Um, nee, daar ben ik betrouwelijk cynisch over dat. Ja, maar, dat ja, mag. Ja, ja, <laughs> ja, nee, wat wat nee. is de ontwikkeling die jij nu ziet? Want jij stremt, uh, zwemt wel tegen de stroom in. Ja, ja de stroom is wel heel breed, want, want je hebt ook wel heel veel uh, um, traditionele schilders nu nog. Ik bedoel, maar die, de academiewereld is heel conceptueel. En ja, dat is eigenlijk ook een soort traditie. Ik bedoel, in 1910 of zo, daar zetten ze Duchamp voor de eerste keer die uh, pispot op de kop. Ja. En toen was iedereen uh, lyrisch. Daar begon het mee Daar eigenlijk. begon het mee en dat doen ze ja. nog steeds. Ja. Dus dat, dat, dat is eigenlijk gewoon, het is een nieuwe, nieuwe traditie. Maar ja. de traditie is eigenlijk dat ze zeggen van, we zijn heel vernieuwend. Terwijl, ja, dat is, dat is meer dan jaar geleden. Dus, ja, dat is niet meer vernieuwend. Het is niet de, vernieuwend. Het is gewoon. Ja, wat is dat dan? Een idee eigenlijk? Ja, een manier, een manier van, ja, een beetje erbij horen. Denk ik. Ja. Maar kijk, het, het, het, uh, het is wel jammer van het onderwijs. Want dat is wel, ja, meestal academisch is dat gewoon stuk. Deze, ja. ja, het is anders. Je, je moet als je wil schilderen niet meer naar de Nederlandse academisch. Dan moet je naar, ja, in, in, in Italië heb je. Maar die zijn wel heel, heel traditioneel. Uh, maar Amerika wordt nog heel mooi geschilderd. In, in Rusland, maar hier in, in Nederland, Duitsland. Dus uh, ja, conceptueel. Ja. Veel video, maar er wordt ook niet meer geschilderd op de academie. Ja. Het is vooral video en... Mobiele video. dingen en... Ja. Uh, meer de ervaringen. En de, ja. Uh, ja. Maar ik heb ook niet het gevoel dat ik daar nog iets te zoeken heb. Of dat ik daar... Uh, ik heb, toen ik op de academie zat, we altijd daar heel erg tegen, uh, ja, tegen gestreden. Klinkt een beetje, misschien een beetje groot, maar dat wel dat ik dat probeerde. Als zij daarover begonnen, zo moet je werken, dan zei ik van nee, ik wil traditioneel werken, want ik hou gewoon... Ik hou van schilderkunst. Ja. En niet zozeer van kunst. Met een grote K. Ja. Daar hou ik ook van. Want Rembrandt is kunst met een grote K. Maar ik hou in het begin van schilderkunst. Ja. Ik bedoel, als, als kind vond ik gewoon een Oliver prachtig. Dus dan denk je van, oh, dat wil ik ook. Ja. Dus dan ga je naar de academie. Ik bedoel, meer is het niet. Nee, en, nee maar je nee. bent dan zo jong nog. Dat, ja. Dat, ja, zo denk je dan. Van, dat wil ik ook. Ja, precies. Dat, dat is mooi. Dat wil ik ook. En dat, dat, dat, wil, ik, dat wil ik leren. Dus dan denk je van, oh, dan ga je naar de academie. En daar leer je dat. Maar ja. dat... Dat is er niet meer. Dat is, dat is, ja, dat is, in de jaren zeventig is dat allemaal gesloopt. Ja. Dus dat, dat is gewoon niet iets wat je daar nog kan vinden. Ja. Dus dan kan je er een paar jaar zitten en dan veel discussiëren. Dat heb ik toen veel gedaan, maar uiteindelijk ja. heeft het geen zin. En dan kan je beter toch op zoek gaan naar, naar goed onderwijs. Ja, en het lijkt soms een beetje op te komen met zo'n wakkersacademie bijvoorbeeld. Ja. Je hebt in Duitsland verschillende academies die toch ja. richten op de... Ja, het aanleren van de traditionele techniek, om het zo maar te zeggen. Dus ja. om ook het ambacht aan te leren. Ja. En uh, heb je het idee dat dat nu opkomt als een tegenbeweging? Nou, ik, ik, ik, ik geloof niet dat het nog... Uh, um, ja, nee. Ja, ik weet niet. Het, het zit zo ver naast elkaar of zo. Okay. Dat, dat merk je ook. Het dat, dat, is allemaal heel breed. Het is allemaal heel... Uh, die, die kunstwereld, dan heb je misschien een beetje hier en daar wat traditionele kunstenaars. en daar wat Eigenlijk is alles vertegenwoordigd. Overal, overal is er al een schilder... die op een bepaalde manier schildert. Je hebt ook nog schilders die proberen heel erg... traditioneel te werken ja. in de stijl van de 17e eeuw. Ik denk ja. dat dat echt zinloos is. Want dat staat gewoon te ver van ons af. Ja. Dat, dat, dat merk je gewoon... Ik vond het vroeger ook heel mooi. Hè? Dat, ik, dat ik toen ik... Uh, weet ik veel, 18 was, dat ik echt dacht... Ja, zo is Rubens, zo moet je werken. Maar dat ik op een gegeven moment merkte van... dat, dat kan niet meer. Dat is gewoon echt te anders, die, die geloofden in, die waren zeer gelovig, die hele samenleving was gelovig. Ja, uh, die, was het toch allemaal de ere van God? Ja, uh, precies, en dat, dat heeft een andere dynamiek. En uh, even kijken, ja, je had een atelier en dit kwam je als uh, klein jochie, of uh, ja, jochies waren toen vooral, en die, ja. die, die gingen dan, uh, die leerden het vak en op een gegeven moment de beste, die gingen hun eigen atelier stichten. het was heel anders. Dus op hun manier hadden zij een niveau wat gewoon, ja, dat, dat, kan, je, dat kan je nooit meer bereiken. Ja, want dan Op zou je echt als kind, zeg maar, bij uh, leermeester in ja. moeten wonen. En dan dus dag in dag uit alleen maar met olieverf moeten schilderen. Ja, maar dat, dat, is niet, dat, dat is niet precies wat ik bedoel. Okay. Want, uh, dat, uh, zoals Monet schilderde ook dag in dag uit. En die schilderde ja. ook van jongs af aan. ja van. Dus, maar het is meer die specifieke techniek van Rubens. Die, ja. die, die, die, die hebben bepaalde gelaagdheid, bepaalde. Uh, ja, gewoon hun manier van werken. Dat, ja. dat, dat is gewoon eigenlijk. Ik denk misschien toen de tubeverf kwam, dat, dat schilders konden zich vrijer gaan bewegen. En het werd niet slechter. Want als je kijkt naar, uh, zoals uh, Sargent, uh, even kijken, nou ja, nog een paar van, die, van, dat soort, van dat soort schilders, die waren eigenlijk net zo goed als Rubens, maar anders. Ja, dat, ik weet niet, is gewoon dus, een andere stroming. Ja, maar die waren, die waren ook heel tijd sneeuw. Maar die, die, dat is toch anders. Ik weet niet waarom. Dat, dat, dat, die gingen ook gewoon naar buiten. En die schilderden dan. En die gingen als ze een portret gingen schilderen, gingen ze... Die, die beweegden ze vrij. En dan krijg je toch een ander soort kunst. Ja, ja. Ja, gewoon door de ja. invloed van, van, van, van hoe het... Hoe het was. Ja. Ja. ja, precies. En we kunnen niet meer terug naar... Nee. Uh, 17, zoveel, dus we kunnen ook niet op nee. die manier meer. Omdat nee. je nu eenmaal de mogelijkheid hebt om naar buiten te gaan. Ja, ja. Dat, is, uh, ja. dat is wat je, wat je bedoelt. Zie ja. jij de 19e eeuw als het hoogtepunt in de kunst? Ja, persoonlijk wel. Maar dan, als je kijkt, Frans Hals, dat was echt onevenaarbaar goed. Maar de 19e eeuw was heel breed. Dat was ja, toen zoveel stromingen. Dat, dat uh, Alma Tadema zat op de academie in Antwerpen. Maar Verhoog was er ook. En die zijn allebei heel goed, maar dat is zo uiteenlopend. Ja. En die, had, uh, ja, die, die symbolisten kwamen die tijd, die, die, die, hadden ook heel, die waren ook mooi. Uh, ja, je had zoveel, zoveel stromingen, het was zo breed. Ja. En ja, op een gegeven moment is dat toch gestopt. Hoe denk je dat dat komt? Ja, ik denk door, door de 19e eeuw met al die oorlogen en strijden. Dat dat iets heeft gedaan uh, met, uh, ja, met, met, met hoe het kunstenaars bezig waren. Want je ziet gewoon 1910 dat we dat ja dan als je kijkt van welke schilderijen mooi zijn, dan tenminste in mijn smaak, dan begint het zo na die tijd wordt het steeds minder. Dat je nog steeds mooie schilderijen tegenkomt in die tijd, maar voor die tijd 19e eeuw dat dat, dat als je naar, de, naar het museum in Parijs gaat, hoe heet het, uh, in het station? Uh, ik, ik weet niet, ik schiet wel even niet de binnen, maar je hebt zo'n heel mooi museum. Dat, allemaal 19e eeuw en allemaal gewoon topkwaliteit en allemaal heel verschillend. Ja. En na die tijd is het gewoon minder, dat, dat je merkt van het wordt steeds minder kwaliteit. In ja. mijn idee. Ik bedoel, er zijn de, de kunstwereld, als je nou diep in de kunstwereld van nu zit, in de, in de zeg men, subsidiewereld, dan denk je er precies anders over. Ja, die zien dat echt als vooruitgang. Ja, ja. allemaal. Ja. Eén stijgende lijn ja. naar ja. wat er nu is. Ja. En ja, je ziet wel een bepaalde lijn, je had het net over dat zeg maar, het olieverf schilder dus heel sterk ambachtelijk was. Ja, ik vind ambachtelijk niet helemaal het goede woord. Want okay. eh, eh, ik schilder ook gewoon in één keer nat en nat. Je, je, je, je schildert, ik schilder niet eh, in laagjes. Ja, zo'n ja. groot schilderij maak ik eerst zo'n, dat doe ik in een dag of zo. En dan, dan, daarna schilder ik er dan nog een laag overheen. Omdat dan heb ik de grote lijnen al een beetje klaar. Maar zoals die, al die andere schilderijen, die maak ik in één keer. Ja. Ik ga staan, ik begin te schilderen en uh, ik hoop dat het lukt. En soms lukt het niet. En soms wordt het heel mooi en soms wordt het een beetje matig. Dus dan, dus, maar het is altijd in één keer. En uh, als, ik dat, als ik een filmpje zou maken, er dan zou, dan zou niks uh, technisch interessant in zitten. Of zo. Het is heel, heel simpel. Ik bedoel, ik, ja, maar ik bedoel, het moet wel je... in één keer goed. In, ja, precies. In, met de ja. olieverf kan je nog een heel hoofd wegschilderen, bij wijze van spreken. Um, ja, maar ambacht denk je heel erg aan uh, soort technieken die je moet leren. Ja. En eigenlijk een uh, goede opleiding leer je gewoon kijken. Ja. En of het nou met waterverf is. Ik bedoel, wat is ambachtelijk aan water? Je hebt water en, en een kleurtje. Ja. Ik bedoel, dat, dat is gewoon zo simpel als maar me kan. Ja. En dan is het puur je uh, uren die je hebt gemaakt. Of, de, of je talent. Of dat bepaalt of jij met dat water en een kleurtje een mooi beeld kan schrijven. Ja. En daar valt niks aan uit te leggen. Ik bedoel, dat... Ze hebben ook vaak over Rembrandt van, ja, die had een meestelijke geheime techniek. Ja. Maar daar geloof ik niet in. Ik denk zelfs dat hij gewoon nat en nat schilderde. Want als je kijkt naar uh, zijn tekeningen, die zijn heel simpel. Dat, die zijn heel goed leesbaar, hoe dat is gedaan. Dat is gewoon biester. Dus dat is een soort bruin spul met, met water. En dat, die zijn net zo geniaal als zijn schilderijen. Ja. Terwijl je ja. gewoon ziet van, ja. ja, dat heeft hij in vijf, vijf minuten geschilderd, sommige dingen. Ja. Ja. waarom zou hij dan als hij, dus blijkbaar zat het in zijn ogen in, in zijn talent ja. waarom zou hij dan, eh, als hij een schilderij maakt heel moeizaam met laagjes en, en ja. toveren, of zo? dat, dat ja. is gewoon omdat hij gewoon heel veel talent had en, dat is, ja. en heel veel uren maakte en heel veel tijd erin stopte ja, ja net een Mozart die ook het foutloos allemaal uit ja. kon schrijven omdat hij dat allemaal voor zich zag ja. uh, zo, zo misschien de schilders, de grote meesters ja. zeg maar uh, ook iets dergelijks hebben gehad, dat ze het voor zich zagen en uh, konden ja. neerzetten. Waar ik een beetje op doelde met het woord ambacht, en het is misschien het verkeerde woord, uh, maar bijvoorbeeld die toiletpot, dat is nul ambacht. Ja, ja, ja. En misschien 100% kunst. Daar kan je ja. misschien nog van mening over verschillen, zeg maar. Ja. Want heel veel mensen die zeggen omgekeerde hm, omgekeerde toiletpot is geen kunst. Het is een omgekeerde plappel. Ja, het is een omgekeerde plappel. Ja. Met een handtekening ja. erop. Dat en, dan we wel. Ja, en je zet ja. hem in de vitrinekast in een heel luxe pand. En het is in één keer kunst. Dus dat is ja. gewoon... Dat, dat, ja, ik, ik denk dat het gewoon uh, ja, de kleren van de keizer zijn. Ja. Dat heb ik ook wel gemerkt op de academie hier in Breda. Dat uh, dan... Eerste jaar, dan je komt dan met allemaal... Uh, je het jonge, jonge, net geen kinderen meer. Ja. En... Uh, ja, in het begin dan, dan heb je een soort, een soort brugklas. Dat is dat, dan, dan is iedereen ook nog een beetje zo aan het aftasten. En op een gegeven moment, een deel gaat dan naar... Dat heet ook niet meer de schilderafdeling, dat heet autonoom. En, <laughs> en, en binnen een jaar spreken ze allemaal precies de taal die je hoort te spreken. En als je dat je hebt eigen gemaakt, dan, ja, dan hoor je erbij of zo. En dan, dan, dan kan je dus, als je die taal gebruikt, en kan je alles doen. Ik bedoel, dan kan je gewoon... Ja, Maakt niet uit. Ik bedoel, dan gooi je van mijn pad met modder tegen de muur en dan, ja. dan gebruik je die woorden. En dan, ja, dan is kunst of zo en dan, dan hou je dat vier jaar vol. En dan is de academie voorbij en dan, ja, dan moet je toch iets anders gaan doen. En dan gaan ja. ze, ik weet niet, dan gaan ze iets anders doen, maar niet in de kunst. Nee. nee. nee. En, en hoe ben jij daar zelf dan doorheen gekomen? Want wat, wat ja. je hebt hier tegen verzet. Ja, ja dat, dat, ik kon het niet serieus nemen. Nee. en ik wil ja omdat ik gewoon wilde schilderen ja. ik hou heel erg van schilderkunst ik hou van van, ja, van een mooi beeld met olieverf dat, dat vind ik mooi dat, dat, dat is ook kunst is ook kudden ja. en niet ja. denken ja ook wel denken maar ik bedoel in de eerste plaats is het gewoon ik bedoel jij kan heel veel jij speelt veel uh, in de eerste plaats moet jij gewoon heel veel uren maken om een mooie klank uit je viool te krijgen ja en als jij dan een beetje zitten met je zitten allemaal jankgeluiden en zeggen ja, maar je maakt het met een verhaal, praat je het goed? Precies, ja. En dat, dat slaat nergens op, maar dat, ja. uh, dat bij uh, muziek kom je er niet meer weg. Ja, misschien ook weer wel op sommige delen, maar ik De denk. Compositie ik, ja. uh, denk ik misschien wel. Mm -hmm. Uh, ja, conservatoren zijn toch nog wel behoorlijk conservatief. Ja. Ik bedoel, ja, ik heb veel gestudeerd. Nou ja, dat, die, zitten nog, die zijn nog nauwelijks voorbij, 1900, zeg maar. Mm -hmm. Dus in, in positieve zowel als negatieve zin. Ja, ja. Maar ja. ja, wat je natuurlijk wel ziet... is dat de substantie uh, onderschikt raakt aan het idee. Dus het kaartje bij het uh, kunstwerk in het museum... is belangrijker geworden dan het kunstwerk zelf. Ja. En het idee is heel belangrijk... Maar het moet altijd nog ondersteunend zijn, denk ik, aan een kunstwerk. En mm -hmm. een kunstwerk moet op zich iets zijn. Ja. ja, en dat lijkt me logisch. Ik bedoel, je kan een prachtig verhaal vertellen met een film. Ja. Maar als die spelers houterig spelen, dan komt het niet over. En ja. als die cameraman hele irritante composities maakt... of het licht niet goed doet, dan, dan komt het verhaal niet over. Nee. En dat lijkt mij, dat het gewoon, ja, dat lijkt me heel logisch. En je kiest ja. gewoon voor een medium en de ene kiest voor... Voor Film en de ander voor muziek en de ander voor beeld. En dan ja. kan je bijvoorbeeld olievers gebruiken, maar je kan ook weet ik veel, je kan van alles gebruiken. Ja, je kan dichtkunst gebruiken. Ja. Je kan, ja, ja. Dat, dat is natuurlijk, maar je moet je medium wel beheersen en ja. iets met je medium wel iets, iets substantieels neerzetten. Ja. ja. Ik kan met een fantastisch verhaal eh, bij zo'n spreken inderdaad op een veel gaan janken en dan. Uh... Ja. En dan heb je geen publiek nee. en dan krijg je subsidie. En dan, ja. En dan, ja. Ja, maar ik was laatst bij jongkind. Een prachtige tentoonstelling, dan heb je zo mooie schilderkunst, tenminste naar mijn maatstaf. En dan heb je een zaal met abstract. Ja. En ik denk, ja, ik zag allemaal zo ja, van die kunstacademie kunst. En dan heb ja. je daar een Jongkind. En de ene zaal is chockvol, dan heb je die abstracte zaal helemaal leeg. En dan kom je Jongkind en, en dan is het weer chockvol. En dan dat niemand dat denkt van ja. God. Uh, ja, en dat, dat verhaal Ik ja, van... begrijp het niet. Ja, maar dat, dat, dat trapt niemand meer in. Dat was in de jaren tachtig, kon je er nog meer wegkomen. Maar dat, dat is nu wel. Ja, dat, dat, dat, is die, dat argument is wel uitgewerkt, denk ik. Mm. Tenminste, ja, het lijkt me wel. Ja. ja. Ja, maar goed, dat soort dingen worden nog steeds onderwezen en krijgen nog steeds ja. uh, het podium en de subsidie. Ja, ja maar dat is ook dat is bizar. Dat vind ik. Dat, dat vind ik ook. Uh, dat, dat stopt op een gegeven moment ook. Dat Op een gegeven moment dan. Ja, dan, ja dat, dat houdt niet stand. Dat, nee, dat wordt op een gegeven moment zo belachelijk gemaakt dat het. Ja. En verliest zoveel draagkracht. Ja. Dat het, uh, dus je bent in principe positief gestemd over de toekomst. Omdat je denkt dat al die gekheid op een gegeven moment wel ophoudt. Ja, wat dat betreft wel. Want ik zie het gewoon als een soort puberteit of zo. Ik weet niet. Of een nou, ja. soort zelfhaat. Misschien. Ja. De, ja, het komt een beetje voort uit die cultuur van cultuurrelativisme. Dan zo van, ach, het is ook allemaal niks wat wij doen als westerse, ja. westerse cultuur. En dat moet allemaal maar overboord of zo. Dat, dat, ja. Het zit een beetje in die stroming. Ja, de zelfhaat van, uh, ja. van het westen, zeg maar. Of de zelfdestructie. Ja, ja. Uh, ja dat, dat, dat, dat zie je zo. Als je het allemaal wat breder ziet of zo, dan merk je het toch wat is echt een onderdeel van die cultuur. Ja, ik heb af en toe ook wel het idee dat, dat, dat de wereld niet echt over de wereldoorlogen heen is, zeg maar. Nee. Want het is nee. echt sinds die tijd... Ja. Dat, het, dat het op de een of andere manier... dat mensen zich schamen dan om iets moois te maken. Nou, dat er zoveel ja. lelijkheid is geweest of zo. Dat er toch een soort, ja. soort blokkade zit van... Uh, dat het niet meer mooi mag zijn... omdat je dan ook daarmee trots bent op je cultuur... en dus ook trots bent op uh, wat, alles wat er is gebeurd. Ja, ik denk dat het wel klopt... Je kan het ook bijna individueel zien als een soort schoolplein. En dat je een paar grote jongetjes die heel uh, sterk, en ja ik was sterk, want ik denk Europa was, je kan het nog niet ontkennen, in die tijd wel behoorlijk sterk. Ja. En dat die wel een beetje de boel domineerden, maar het bleef in de hand. En op een gegeven moment raakten ze zo met elkaar in gevecht en sloopten ze het hele schoolplein. En daarna dachten ze van God, wat hebben we gedaan? Ja. En dat ze zich daarna in een hoekje gaan zitten van, oh, eigenlijk zijn we hele slechte jongetjes. Ja. En dus alles wat wij doen, ja, eigenlijk zijn we ook niet zo goed in school en eigenlijk waren we toch niet zo goed in sport. Weet dat, dat, je zo'n gevoel krijg je erbij. En op een gegeven ja. moment, daar gaat tijd overheen. En op een gegeven moment denk je van nou, ah, misschien mag ik er ook wel weer zijn. Dat is, ook al heb ik me misdragen, een beetje dat idee. Ja, ja dat het op een gegeven moment zo ver ja. achter ja. ons ligt dat het weer... Ja, uh, ja. ja. ja want het is dan, dan ook de vraag natuurlijk van gaat kunst over schoonheid volgens jou? Uh, um, ja, dat is heel relatief. Kan. Want, want iets kan ook heel lelijk zijn. Ja. kunst zijn. Of echt wel waardevol zijn, denk ik. Ja, ja want ik vind de adelpolezen... Ze zijn van mijn lievelingsschilderijen. En dat zijn hele lelijke mensen. En toch is het mooi. Ja, precies. Maar, ja, maar dat, dat is... Uh, ja, dat is lastig. Want ook een... Ik vind een boek over... Dat alles fout gaat. En dat het slecht afloopt. Dat is eigenlijk leuker dan een very ja. good boek. Dat, dat is, ja. Dus het dat, dat gaat ook over... Uh, ik bedoel, het, is, het moet allebei een beetje hebben. Ja. Of heel veel. Dat ja, de aardappeleters is natuurlijk... Het, die mensen zijn niet mooi, maar het is wel uh, bijvoorbeeld mooi licht. Ja. Of mooi geschilderd. Ja. Uh, is dat misschien het verschil tussen, tussen schoonheid en, en esthetiek? Dat iets wat lelijk is toch mooi kan worden door een bepaalde vorm eraan te geven? Of ja, uh, een uiting daarvan?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 Ja. En dan kan ik beter een woordenboek pakken. Maar oh, dus, okay, ja, oké. Ja, ik ja, vind, vind definitie-discussie. Ja, en, precies. Ja. En dat, dat is een beetje. Ja, dat, dat vind ik lastig. Want dan. dan, dan um, ik vind het wel heel interessant van. Ja, moet iets mooi zijn. Kijk, als je zo'n ja. strandgezicht hebt, dat, dat is eigenlijk mooi. Dat, ik zit wel. Commercieel werkt het beter als het mooi is. Ja, ja. Een, een industrieterrein vind ik heel mooi, maar dat verkoop je wat minder. Dus dan af en toe merk je dat ik. toch wel. meer naar dat. dat dus. Ja, als je industrie schildert, dat is niet mooi, maar ook weer wel. Dat ja. is gewoon een mooi, lelijk industrieterrein. Ja. Dus dat, ja... wel een bepaalde ja. sfeer die je dan vastlegt, ja. of ja, je brengt wel iets tot uitdrukking dan, zeg maar. Ja. ja, en als het medium klopt, waar we het eerder over hadden, dat je ja. het medium goed beheerst, dan kan je eigenlijk alles schilderen wat je wil. Ja. En dan is het maar aan, de, aan het publiek of ze van industrie houden, of liever een stand zien, of... Door jouw ja, ogen bekeken ja, is het dan mooi. Ja, zeg maar. ja, en, ja, een beetje vergelijken met een film. Ik bedoel, een film over een oorlog kan een hele mooie film zijn. Ja. Terwijl niemand in de oorlog wil zitten. Tenminste, nee. niemand een beetje verstandbaar. Dat, ja. dat, dat, uh, een paar nee. gekken na. Ja, precies, maar, ik Die dat leuk. Ja, die krijg ja. er ook achteraf tijd van. Ja, maar, ja precies. En, maar dat, dat, als het goed gefilmd is, en, dan kan het een prachtige film zijn. Ja. Maar dan moet het wel een goede uh, regisseur, goede spelers, goede, goede cameraman... Ja, ja, ja, precies. Moet het goed gemaakt zijn. Het moet goed gemaakt zijn. Dat is eigenlijk het belangrijkste. Ja. Hebben ja. ja. we in de kunst modernisme en postmodernisme? Uh, kan je misschien voor de luisteraars het verschil uitleggen? Want het wordt heel vaak op één hoop gegooid, heb ik het idee. Nou, nou verras je me. Dat, als je die vraag had, had ik het even nagezocht. <laughs> um, ik geloof postmodernisme... Ja, modernisme is dat niet gewoon... Uh, nou, ik weet, postmodernisme is dat alles kan nog zo. Dat, dat iedereen wel kan doen en dat alles evenveel waard, waarde ja. heeft. Dat is postmodernisme, geloof ik. Ja. Maar, ik. Ik heb het ja. idee dat modernisme ja. nog een bepaalde schoonheid wil in het abstracte. Ja, dat... Ja, uh, dat, dat, dat, dat modernisme ja. nog wel bepaalde richtlijnen heeft. En ja. ook een bepaald afzetten. Wat je net zei van die toiletpot. Dat is op dat moment toch wel afzetten. En inderdaad het, uh, de vraag stellen, wat is dan kunst? Dus ergens is het wel soort van waardevol ook. Mm -hmm. Alleen ja, dat als je de, de twintigste bent die een toiletpot op zijn kop zet. Ja. Of die een emmer verf tegen een doek uh, smijt. Dan, dan is er helemaal geen waarde meer in. En ik heb nee. het, een beetje het idee dat modernisme nog dat verzet had. En, en dat ja dus is ook mooie abstracte kunst. Um, en dat postmodernisme toch wel het is dat je echt alles loslaat. Tenminste. Ja, ik, ik kan het er helemaal in vinden. Want dan zou Appel meer modernisme kunnen zijn. Ja. Want sommige een, een, schilderijen van een kale appel, die hebben best wel een soort kracht. En ja. Dat je dan, ja. Dus, ja, het is eigenlijk best wel mooi. En, ja. Maar ja dat zou best wel kunnen. Maar dan is postmodernisme gewoon eigenlijk niks. Want als, al, want, want als alles waarde heeft, dan, ja, dan, ja, dan heeft alles waarde. En dan, en dan ook, heeft alles ook geen waarde. Precies. En of dan, dan heeft niks meer waarde eigenlijk. Nee. Dat, dat is. Uh, ja. Het wordt allemaal zo relatief dat het dan, ja, waarom zou je dan nog iets doen? Waarom ja. zou je nog je best doen als het je best doen net zoveel waarde heeft als niks doen? Kan je ook in je bed blijven. Lopen. Ja, precies. Ja. Ja, dan, dan, dan, en dan ben je ook stop je, want wat maakt het uit? Want het heeft toch geen, het maakt niet uit of zo. Je hoeft, ja. je hoeft nooit een drempeltje over. Nou ja, ik heb ook wel het ja. idee dat, dat, ja, er wordt heel veel afgegeven op modernisme. Terwijl ik denk van, dat is nog wel een stroming die zijn eigen... Uh, ja, bestaansrecht heeft eigenlijk. Ja, ja, nog, ja. dat had nog, nog wel een, een statement, zeg maar. Of dat ja. was nog wel kunst. Maar ik heb het idee dat postmodernisme echt iets destructiefs heeft. Hmm. En, ja. en echt een gevaar is voor kunst op zich. Ja, dat is dan weer dat cultuurrelativisme. Ja. Zo van alles, dat, dat, dus eigenlijk is dat dat cultuurtje. Ja, ja, precies. En, ja. Want we hadden het net over het idee wat belangrijker wordt. Dat is vaak toch ook wel een politiek correct idee. Want ja. op het moment dat je een, een heel lelijk kunstwerk zou maken, zeg maar. Iets ook zonder enige, nou ja, zeg maar. Je zou, weet ik veel, nou ja, een pindakaasvloer, dat niveau zeg maar. Mm -hmm. En je zou het doen over de dreiging van immigratie of zo. Dat, ja, dat mag weer niet. Dat, dat kan nee. dan weer niet. Nee. Nee, dat is altijd heel dubbel. Want ja, dat, dat vang, zo vang je toch wel... Ja, wat jullie hadden in, in, in die Rietveld. Uh, ja, dat, was, dat was daar een voorbeeld van. Ja, je ja. mag vrij zijn, maar... Nee, nee, nee, niet, niet die manier van vrijheid. Ja. Je moet zo vrij zijn. Je moet binnen dat kader... Maar dat is, dan, ja. dat is geen want dat is. Want als je echt postmodernistisch bent, dan moet je bij spreken ook gewoon... Uh, met een swastika door de straat te ja. kunnen masseren als kunstenaar. Dan kan ik als kunstenaar ja. zeg maar... Uh, op vijf bij vijf meter een swastika kliederen. Ja. En dan is dat ook kunst. Ja, maar. dan mag je heel groot ophangen. En dat, dat gaat niemand demonstreren. Als je echt op ja. postmodernisme gelooft, dan, ja. dan kan dat ook. Ja, maar dan maakt dat ook niet uit. Nee. Want niks maakt namelijk uit. Nee, precies. Nee. En, uh, maar wat is dat dan? De, de, de, die censuur en die... Ja, ik denk dat... Uh, dat waar we, Als je het niet hebt over... Uh, Postmodernisme, maar meer dat, mm -hmm. uh, waar we het net over hadden, dat je moet op die manier vrij zijn. Mm -hmm. yeah. Ja, ik denk, ik denk dat dat meer een... Uh, dat is de, net zoals dat je Lodewijk de 14e had, ook een bepaalde kunst die bij hem hoorde. Een yeah. Beetje meer van die barok. En dan yeah. uh, uh, in de tijd voor, of daarna, toen uh, die adel, Franse adel wat vrijheid kreeg, toen kreeg je Rococo, allemaal frivol. En dat was van die macht... Was dat hun uiting? Ik denk ja. toch een beetje de, de, de macht nu, de, de politiek correcte wie daarbij wil horen. Ja. Dat is die type, dat type kunst. En, en is dat dan de postmodernistische kunst die zij geclaimd hebben? Ja, maar dan wel op een hele uh, beperkte manier. Want, ja, want zij zullen niet willen dat je een heel groot saskade schildert. Dat, nee. ze, dat vinden ze vreselijk. Dus het is dan een soort nep postmodernisme eigenlijk. Ja. Omdat heel veel niet mag. Ja, ja precies. Ja. En ja, het als is als je, tegenstrijdig. Ja. Ja. Dus ik denk ook niet, helemaal niet dat er zoveel wordt nagedacht of zo. Of dat er heel veel... Nee, maar dat is echt... Als je ook die academisch... Het gaat nergens over. Dit is, ja, maar dat, ja. Dat, dat vraag ik me wel eens af. Ja. Is het nou een bewuste destructie van de... Ja, zoals veel mensen denken, de westerse cultuur, zeg maar. Of is het gewoon een bepaalde dommigheid? Ja, ik denk heel veel... Eh, ja. Uh, ik denk dat het ooit wel vanuit de filosofie is gestart, maar wat ik net zei van je komt dan allemaal als net niet meer kinderen op de academie en die zijn helemaal niet daarmee bezig. Dan ben je ja. bezig met de leraar en wat ja. de leraar zegt en ja, daar ben je veel mee bezig met dat soort dingen. Gewoon van hoe kan ik in dit schoolsysteem goede punten halen. Ja. Of vinden ze me aardig of zo dat, en dan moet je een beetje die taal gaan spreken, die taal die bij de academisch hoort. Ja. En dan... Ja, dan is het eigenlijk gewoon dommigheid. Want, ja. want er zit niet... Het is niet dat het allemaal filosoofjes zitten... Die dan allemaal nee. heel erg hebben nagedacht van... Ja, we hebben nou dit allemaal gelezen. En inderdaad, we komen tot de conclusie... Die westerse cultuur moet stuk. <laughs> dat, dat, dat is niet zo. Ja. Want ze ja. zijn met die leraar bezig. En ze mm -hmm. zijn meer bezig met in hun... Kleine systeempje functioneren. Ja, overleven. En, eigenlijk. Ja, eigenlijk wel. Gewoon heel simpel. En dat was geen strijd beleven leven en dood. Maar gewoon, hoe kan je ja. in die school... Ja, net zoals... Kinderen gaan naar de, naar de middelbare school en ze gaan ook gewoon wiskunde leren, omdat dat van hun verwacht wordt. Ja, gewoon ik wil dit vak halen. Ja. Wat moet ik daarvoor doen? Precies, ja. ja. En ik denk niet dat het veel meer is op die academies. Ja. En die leraren, dat, ja, nee, dat had ik nooit, de, die, tenminste die leraren die dan, de, uh, de, de conceptuele leraar heb ik nooit veel uh, in ontdekt dat die echt, over de gedacht of zo. Dus ik okay. denk niet meer dat het een, meer een cultuurtje is wat ooit gestart is en yeah. wat gewoon een beetje doorrolt, nou. Oh ja, ja. Ja, en dat is eigenlijk ja. heel jammer. Want, ja, ja. Ja, want uh, je, je hebt zeg maar wel academisch waar je uh, zeg maar het redelijk traditioneel kan, kan leren. Zeg maar, ja, traditioneel is misschien ook het verkeerde begrip. Nee, traditioneel is goed. Ja. ambacht okay. is meer dat, dat ik. Uh, Ambacht is meer dat je dan heel snel de associatie hebt van laagjes, eh, verf, oh, ja. zelf verf maken. Dat, dat ambacht is ook verlegd naar de fabrikanten. Ja. Ik bedoel, die maken het doek. Je, je gaat naar de winkel en je koopt alles. Vroeger was dat, moest het allemaal worden ge gemaakt ja. in het atelier. En dat, dus het ambacht is meer verschoven. Als, als schilder hoef je alleen nog maar creatief te zijn eigenlijk. Oh ja, ja. Zo moet je eigenlijk zien. Even kijken, wat, wat was je vraag? Um, nou ja, de vraag ging er naartoe dat... ...je wel academisch hebt waar je het op de traditionele manier Jij, leert... Ja. ...maar dat zijn vaak particuliere opleidingen waar dus veel ja. volwassenen zitten. Ja. En uh, ik denk inderdaad dat zeker als je 18 bent en je gaat naar een kunstacademie... ...dan heb je nergens over nagedacht. En dan heb je gewoon vertrouwen in de instelling dat die jou leren wat de bedoeling ja. is. Uh, en dat is ook heel logisch op die leeftijd. Ja. Uh, maar ja, hoe zie je het dat... ja, ...ik weet niet of een overheid er een rol in heeft... ...hoe, hoe kan dat onderwijs zeg maar omgedraaid worden... Nu, nou, ja, dan moet er echt wel heel veel gebeuren. Ja, ja dat, dat zie ik gewoon echt niet gebeuren. Want, okay. dat, tenminste, ja, God, ik zit er niet heel diep in, maar wat, wat ik, heb, ik heb wel heel veel jaar op de academisch gezeten. Mm -hmm. Ja, kijk, je hebt daar een leraar, die, die, die zitten er vaak heel lang. Dus als ze dan weer, als die weggaan, dan komt er gewoon weer een leraar die zij zeggen, jij bent een goeie. Dus ja. dat is dan weer gewoon dat type leraar. Ja, dan kiezen ze iemand in hun straatje ja. die dezelfde taal spreekt. En Precies, ja. ja. Want ik ben toevallig kwam ik uh, een tijdje geleden uh, zo op een soort Sint-Joost-expositie. Ja, dan, dan, dat was allemaal video. En dan zie je een video van iemand die zit op een tafel. En dan gaat hij eronder zitten en dan weer op. En dat is ja, serieus. En, dat, dat, ja. en dan zie je weer zo'n zo zo afbraakpand En dan zie je zo'n meisje die in alle wannen opgaat. Van de ene muur naar de andere. En dat. Ja, het dat is ja. een beetje... Ja, ja, dat, dat, dat is allemaal weer een beetje hetzelfde. Dat, dat is eigenlijk, vroeger was het iets minder... Vroeger, 20 jaar geleden, was het iets minder uh, video. Maar wel dat, die uiting of zo. Die, ja. Dus dat is hetzelfde. En dat, dat over, als er niks gebeurt, is het over 20 jaar nog steeds hetzelfde. Ja. Dat, ja, dat houdt zichzelf ze stand. Ja. ja, dat is nu zo geworden en dat, dat, ja. dat lijkt zo te, te blijven. Te blijven. Ja. Ja. Maar je denkt wel dat het... Dat we hadden het net over dat de gekte opgeeft ook wel een beetje ophoudt. Ja. Doordat het publiek gewoon het ja. niet meer wil betalen. Ja. Want daar komt het eigenlijk op neer. Ik bedoel, als je de kraan dicht draait, stopt het. Ja. Want het levert niks op. Ik bedoel, nee. ook niet daarna. Ik bedoel, je kan een, uh, niemand gaat geld verdienen met. Een video dat je op tafel zit, onder tafel zit. Dat gaat niemand aan de muur hangen. Dus, ja, Hangt vanaf wat je aan hebt. Dan, <laughs> even, dan, dan kan je toch op andere sites terecht. Maar, ja. Precies. Maar, dat, ja, maar dat ga je niet. Uh, Daar nee. ga je geen paar duizend euro voor betalen nee. aan de muur hangen. Dat, dat, nee. is, dat is dan. Dus die mensen die dat maken, die gaan. Die worden opgeleid voor een andere. Die, die moeten iets of anders Voor gaan niks. Voor niks. Nee, die nee. opleiding is, is vier jaar spelen. En dan. Ja. dan uh, en dan word je ICT'er of zo. Dan word je ICT'er of, ja. of, ja, of, ja, yes. of je gaat nog een keer... Ja, weet ik, veel in een meubelzaak werken of in een verhandel of zo. Dat, dat, dat is vaak de praktijk. Ja. En, ja, en ja, hoe, hoe lang gaat de overheid daarvoor... Ja, zolang, Kijk, nu zit die overheid, denk ik... daar zitten mensen die dat prachtig vinden. Ja. Anders betaal je daar niet voor. Ik bedoel, dan nou ja, ze vinden net, het misschien niet prachtig... maar ze ja. werken wel mee aan die stroming. Ja. Dat, dat, ja. ja. Dus, dus het zit misschien toch in de politiek dat dat dan... Uh, ja, het zal verweven zijn. Ik, ik, ik, ja, ik zit er niet zo in, maar als je dan die, dat Tweede Kamergebouw ziet, dat, ja. eh, die oude Tweede Kamer, die is ook helemaal uit elkaar getrokken eigenlijk. Dat is nou, dan hangt ook zo'n gekke lamp en dan zo'n vloer met allemaal kleurtjes en al die bankjes zijn eruit geracht. Terwijl ja. je kan ook zeggen, we houden dat in stand. En, want het is mooi, het, is, het heeft zijn functie niet meer en het blijft. Ja. Maar die kerel die daar dat allemaal heeft... Mooi gemaakt en mij een idee gesloopt, dat ja. die gaf weer les op Sint Joost. Oh ja. Dus dat, dat zal allemaal wel een beetje zo ja. van de ene plek naar de andere huppen. Ja. Dus ja. Dat, dat zal wel een beetje dezelfde wereld zijn. Ja, ja precies. Ja. ja, waar ik ook wel bang voor ben, is dat, dat, dat, ze, dat op een gegeven moment het kind een beetje met badwater wordt weggegooid. Ja. Uh, omdat veel mensen, en dat merk ik zeker in die wat rechtse hoek, die hebben heel veel weerstand tegen. Misschien kunst in het algemeen. En kunstsubsidies en kunstacademies. Door dit soort dingen. Ja. Door, hoe het, hoe, door de huidige staat. En, en dan is het natuurlijk jammer. Op het moment dat die kunstacademies helemaal gaan sluiten. Ja, misschien moet dat op een gegeven moment wel. Dat het ja, sluit. Voor mij mogen ze sluiten. Ja? Ja, sluit maar. Dat, dat, uh, want het is, het is naar mijn maatstaf. Geen kunstacademie. Ja. Het, is, het is een beetje een, een speeltuin. Ja. Dus het, het, wat ik een kunstacademie noem, is die Nederlandse academies vind ik geen kunstacademies. Ja, ja God, het is een beetje wat je definitie is van kunst. Ja. Maar ja. binnen mij, het zou een beetje zelf zijn als jij zegt, ik wil viool spelen. Jij komt dan op school en dan zitten, zoals je beschreef, vrij traditionele leraren. Ja. Misschien zelfs conservatief. Maar je kan wel viool spelen nu. Ja. En als jij nou wil, ik wil, weet je gewoon als meisje te luisteren, dat is mooi zeg. Dat wil ik ook. Zo, zo begint het. Ja, en, uh, en dat leer je dan ook. Maar als jij dan op de, op de consultorium komt en ze zeggen ik van ja, die viool die moet je nou maar wegleggen. En dan pakken ja. we een pan en dan moet je heel hard op gaan slaan. En dat is nou de kunst. Ja. En, en op een gegeven moment zitten dan twintig mensen die zeggen ja, maar je kan ook een, een stuk hout pakken. dan kan je ook gaan slaan. <lacht> dat, ja. Op een gegeven moment was er op de kunstacademie, en dat is serieus, er was een meisje die had een rol plakband... Die toen de hele school, die, liep, die, die zag je heel het voorbij komen met een rol plakband. Die, die plakte overal, gewoon op 1 op, uh, meter hoogte, een rol plakband door de hele school. Oh ja. En dat was, daar kreeg je dan, kregen ze cijfers voor. En dat, ja, ja dat, dat, maar dat is toch gewoon gek. Dat is gewoon gek. Dat mag je wel gek maar noemen. Maar dat ja. is een beetje hetzelfde als jij dan violen speelt... spelen en je moet met een stuk hout gaan slaan. Dus ja, ja dan kan je ook zeggen, nou. Die, die consultorium, dat consultorium, dat kan wel weg. Ja, dat is ook zo. En dan ja. hopen we of er iets, voor, misschien komt er iets voor in de plaats. Ja, en daar ho ja. hoop je dan op, ja. zeg maar. En dan is eigenlijk ook wel die subsidie, of nee, geld van de overheid wel belangrijk, omdat je dan op die wakkersacademie moet je geld hebben ja. om daar te kunnen leren. En dan ja. moet je dus eigenlijk een baan hebben. Ja. Dus moet je, ben je wat ouder en eigenlijk moet je op je achttiende of zo beginnen ja. met kunst, uh, kunstacademie. Ja. Dus dat ben je dan. Dat, en er komen, er komen wel schilders vanaf die, die mooie dingen maken. Maar ik denk gewoon als breed voor de samenleving is het beter als iedereen op zijn, die wil schilder, gaan schilderen op zijn achttiende begint. Of nog ja. eerder. Ja, ja precies. Ja. Ja. ja, en die dan ook met een, met een portfolio al eigenlijk daar binnenkomt. Ja, precies. Ja. Ja. Ja. ja. Um, wat is jouw blik uh, op de toekomst? Qua uh, kunstwaardering, uh, kuf, uh, op het publiek, want dat is natuurlijk ook heel belangrijk. We mm. hebben het nu vooral gehad over het werk zelf, maar ja, uh, ja, op dat zich is de... met het publiek niks mis, want dat is een beetje wat je de, de, de, de, in de samenleving is, net zoals dat museum in Dordrecht waar Jongkind hangt, dat is eigenlijk de samenleving. Dus dat je dan die zaal hebt met allemaal abstract kunst die is leeg ja. en al het publiek staat bij naar jong, Jongkind te kijken. Ja, ja. Dus het publiek die vindt gewoon dat mooi. Ja. En die waardeert dat. En die, die, die ziet... En dat is niet zoals we op de kunstacademie willen beschrijven. Dat zijn simpele mensen die dat mooi vinden. Maar nee. ze, dat is niet simpel. Dat, nee. dat is gewoon omdat je dat mooi vindt. Omdat je dat ja. waardeert. Het heeft gewoon waarde. Ook al het zijn het leken. Ja, precies. Ik, bedoel, ja. ik ik kan toch ook uh, horen of, of je mooie muziek maakt. Of lelijk. Ja. Ik heb, bedoel, ik heb geen muziekervaring. Maar als ik, ik kan horen als, als, je, als iemand mooi piano speelt. Ja. Dus dan, ja. dat is genoeg. Ja, ja. En als je dan wat meer kennis hebt, is het mooi, maar het hoeft niet. Nee, nee, nee precies. Maar daarom, ik bedoel, de, de mensen zelf zijn niet gek of zo. Dat, dat, dat, die, uh, ja. Het waarderen van schoonheid ja. is wel iets wat gewoon in ons allemaal zit. Ja, het, het is zo universeel. Ja. Het, het is, dat gaat ook niet weg. Ja, het, nee. wat het probleem nu is, is dat inderdaad wat je zegt van het kind met badwater, is eigenlijk al weggegooid. Want... De, die academisch zijn, gewoon gesloopt. Ja, ja. Voor de schilderkunst dan. Ja, ja. Ja, want in de jaren zeventig hebben ze letterlijk alle beelden gesloopt. De, je had allemaal van die, in Antwerpen heb je, had je nog echt van die gipsen beelden. En ik begreep begrepen op een gegeven moment dat je ook in Breda en andere academies... had je allemaal van die gipsen beelden. Ja. Die werden als, uh, die, dat zijn een soort modellen, maar die, oh, ja. die bewegen. Dus dan het eerste jaar, geloof ik, kreeg je vooral uh, gips... Ja. En dat is allemaal gewoon letterlijk uit het raam gegooid als een soort statement, gewoon een dat een soort beeld, Ja, gewoon letterlijk beelden Ja. Ja. ja. Dus wow. Dat is, uh, ja, het is zonde. Ja. Ik heb hier nog een zo'n kop staan die zo uh, van gips. Ja, daar, oh, ja. Ik geloof dat die daar staat, maar. Ja, we gaan ja, sowieso ja. Een, uh, voor, voor de luisteraars die er nu luisteren. Uh, er komt op onze of er is op onze Facebookpagina als jullie dit luisteren een livestream. ...waarin we ook een kijkje in het atelier nemen. Dus dan uh, kunnen we dat zo ook even laten zien, denk ik. Ja. ja. En voor de luisteraars die interesse hebben om impressionistische kunst... ...of traditionele kunst, uh, om het wat breder te zeggen... Um, ...wat willen gaan zien, zeg maar... ...die naar het museum willen of naar een tentoonstelling... Uh, ...ga je zelf binnenkort exposeren? Ja, ik hang nu in, uh, in Haarlem bij Galerie Anne ...met 25 yeah. werken, vijf grote... Die vijf grote heb ik op mijn geschilderd en nog twintig kleinere die ik op locatie heb gemaakt. Dat is uh, afgelopen weekend begonnen. Of ja, dat is, hangt er vanaf vanuit het wordt uitgezonden. Dus dat... Acht, uh, even kijken. Uh, nou, vier maart is dat begonnen. Oh, ja. Tot ja. 7 april. Ja. En uh, ja, we hadden het net over Amsterdam straatschilderen. Ja? Dat is voor een expositie in de Amstelkerk in uh, 30 april begint dat. Oké. Okay. En ik heb nou... Ik heb al tien werken klaar. En er komen er hopelijk nog tien of vijftien bij. En nog twee andere schilders er ook mee. En dat zijn schilderijen ja. die je in Amsterdam hebt gemaakt van Amsterdam? Ja, in de Elfstraat. Ja. Ja. ja, dus dat is voor de luisteraars. We zullen overal even naar Linken ja. en alle details geven, ja. zodat uh, dus in uh, het commentaar, afhankelijk waar je het luistert nu. Uh, Zou wel alles te vinden zijn? Heb je verder nog tips? Qua bepaalde schilders om te volgen of bepaalde musea of tentoonstellingen. Ja, dat is heel persoonlijk. Ik vind ja. zelf uh, ja, die, die expositie van Jonkind die nu nog, denk ik, ik weet niet precies. Die is al lang bezig. Die vond ik heel mooi. Ja. Want dat is echt zo'n vroege impressionist. En dat je al ziet, dat, dat is een hele goede kunstenaar, Maar dat, qua impressionisme is hij nog ja, niet zo briljant als Monet. Ja. Die, ging, die, die, kon, die snapte het nog beter en die voegde nog veel meer kleuren toe. Dus die vond ik heel mooi. Maar eigenlijk is gewoon elk museum, wat een beetje een traditioneel museum, er is mm -hmm. zoveel te zien. Ja. ja. Ja, zelf ga ik niet naar het stedelijk. Ja. ja. Als ik een concertgebouw heb, heb ik een paar keer geschilderd. Dan ga ik in de stedelijk naar de wc. Maar dat oh, is... okay. ja. Ja, het concertgebouw is ook wel bij een wc hoor. Ja, maar ja, ja, dat is niet zo toegankelijk. Want ik sta, ik oh ga, ja, heb, ik heb een paar ja, keer een hebben. Ja. Ja, ja, precies. Maar dan, ik heb daaronder zo'n badkuipen. Ja, ja. Ik ja. heb het concertgebouw met regen geschilderd. Oh ja. En dan sta je daar droog. Ja. Dus dat is mijn oh, ja. connectie met het stedelijk. Ja, het is dat is alles. <laughs> Zo'n zo zo afdakje. Ja. En een toilet. En een wc, ja. ja. ja. Nou, heel goed. Um, ja. Ja, ik weet niet of je zelf nog dingen graag zou willen vertellen. Uh, niet iets wat mij echt nu te binnen schiet ofzo. Dat, uh, dat is ook prima. Dan wil ik je graag bedanken voor, de, voor deze podcast. Voor het meewerken. En de luisteraars, hartelijk bedankt voor het luisteren. En tot de volgende keer.